Je niet? Oh. Laten we nu maar geen tijd meer... Is het mee ons? We, we, we mogen niet, het mag niet. Nee, en uh, ja, we zullen u dadelijk wel allemaal uitleggen... hoe het zo gekomen is, want we zijn er even weer tussenuit geweest... en er zijn hele racemredenen redenen en dat gaan we u ja, dadelijk ook. Een, een coronavirus in de computer. Ja, die vorige was zo viraal gegaan... dat alles meteen naar de klote is gegaan, zeg maar. <lacht> Welkom aan de Praattafel met Ossie en Ozier. Uh, welkom, uh, zeker. Ik ben Is van Lelossi uit oud en ik heet u welkom in de 15e aflevering van de Praattafel. Zo is dat alweer de 15e keer van Ik Ben Philip Ossier, nog steeds vanuit het landelijke Antwerpen-Noord. Welkom. Welkom aan de Praattafel met Ossie en Ossier.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 Hé, hey, nou, kijk eens aan. Hè. En iets wat fout is, kan toch nog iets goeds in zich hebben en andersom. Elk nadeel heeft zijn voordeel. <grijgene> zo is dat dan. ook weer. Johan Kruijf. Eh, ook weer zaliger. in mijn eh, maat. Krus. Ja, mijn, mijn maat is daar nu ook. Hé, hey, Filip. Uh, ja, en jij ook uh, Gegeven De vorige was viraal gegaan. Maar wij wisten niet dat dat letterlijk zo zou zijn. <grijgene> ja, dat coronavirus is blijkbaar nu ook op honden... maar ook op computers over aan het springen. Want uh, we draaien de technisch in de soep. Ja.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 Of natuurlijk de Buttigieg, de, ja, de, de, de gay. gay. I'm the only gay in the Democratic Party. And the only gay in the village. <laughs> ja, ja, dat is. En dan we hebben we natuurlijk Tom Steyer, twee biljonairen en ook Tom Steyer en een of andere wat die daar nou doet, dat snap ik dus ook helemaal niet. Snap van. ik dan ook niet? Nee. Dat maar snap ja, niemand. Die, die, die miljardairs, hè, die staan een beetje buiten de race, uh, dus die kan ik uh, onmogelijk in de stal toelaten, dus die heb ik er maar uit.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 Voordat we in de mist zitten, misschien naar de derde haiku. Ja, even nog deze goed laten keuren. Dichterbij. Dat brengt ons terug. Ja, en... Wow, en ook van deze zijn ze high geworden. En nou krijgen ze een overdosis. En wij allemaal, beste mensen, hier is de derde haiku. tekort. Ooit waren we met zoveel. Wie durft het nog aan...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 Hé, hey, uh, we hebben een uh, bakvolle tafel met heel veel bijdragen. Uh, wel... Is dat is misschien uh, inderdaad daar al eens in de kijker. Misschien al eens een eerste bijdrage. Mensen zijn onze stem al beum nu. Ja. Wat nieuw. Precies, maar voor, voor dat we dat doen. Uh, heb ik nog even wel een ander uh, klein dingetje. Want uh, ja. die machine, we hebben destijds eens een machine aangeschaft. Uh, die uh, is een beetje vastgeroest. We hebben een tijd niet meer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 Ik ga de last man on earth worden. Oh, Oké, okay. ja, want al de problemen zijn bij de 60 plussers begint dat hè. Dus oh my god, jongens, laten we maar snel door podcasten nu het nog kan. Hey, uh, let it come, baby.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 Uh, ja, nog even wachten. Ze donderen nog wel even verder. Maar dat is inderdaad een slimme gedachte. In elk geval tot het volgende virus dan. Ja. <laughs> en ondertussen lig je iedere nacht te wachten met, om het uur naar CNN te kijken. Mijn geld, mijn geld. <laughs> nou ja. De volgende commentaar is van Laurent Everaerts. En ik moet zeggen, is het van, dus door die commentaren te lezen krijg je ook...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 Nou, uh, is, is hij katholiek? Of is het een... Uh, ja, maar het kan ook een, een, een ja, islam is het. zijn. Hè? Hij kan bekeerd ah, zijn. Een Vlaamse... Een, een Patrick Keubel kan bekeerd zijn. Een, een Vlaamse moslim. Ja, heel veel Patrick ja. die bekeerd zich. Maar, de, het schijnt dat... <laughs> dat Met namensbouw. Is... Dat kost 100 euro extra. Maar... De geboren en getogen Vlamingen die zich bekeren, zijn, vooral Patricks of Patrickken...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 Jazeker. Uh, intussen zal ik je dan uh, starten met de eerste. Dat is een, een, nieuwe, een, een nieuwe bijdrager. Oh. Uh, zijn naam is Gerrit Band. Hij is uh, journalist, uh, schrijver. Uh, toneelstukken heeft hij geschreven, wat romans, uh, thrillers enzovoort. Uh, en hij is ook uh, historicus van uh, opleiding. Ik zie het verband. Uh, dat is zijn ware aard. Hè. Hij uh, woont nu ergens in Noord-Duitsland achter Hamburg. Daar is hij een soort uh, meerheer. Heer. lang verhaal, maar hij uh, zwaait. Ach, nou, wat een titel: meer heer. Ik wil ook meer heer. Ik ben, ik ben voorlopig ben ik nog minder heer. Precies.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 Als ik vandaag naar gisteren denk, de dag ervoor of zelfs eerder... kijk ik als naar mist, soms we vaak dicht. Pas op foto's zie je wat je mist en hoeveel de mislukken. Sterk in eenmalig en middelmatigheid of zelfs minder, stellen vergeten zeker. Van koningen portretten, pausen en suplieken, roversburgten, schrijversgraf...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 Ze, ze hebben het zo hoog opgetild met taalgebruik, maar ook de lengte en de monotonie. <laughs> en ze lezen de brieven beuren. voor en Dan De, de, de. rest.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 Uh, ah ja, yeah, Howard Stern. Inderdaad, yeah. uh, uh, so dat was heel een <laughs>